Uh, ook zijn veiligheid van lijf en leden moet uh, naar vermogen worden gewaarborgd. En dat zal ook gebeuren. Waar je naar naartoe gaat, er moet een beveiligingsman, er minimaal eentje mee. En, uh, ja, er is, en dat gebeurt uh, niet altijd. En uh, ja, dat is uh, te weinig gebeurd. Op naar de nulzegels! Uit het taartincident blijkt dat de veiligheid van Pim Fortuyn inderdaad niet goed geregeld is. Toch komt er ook hierna geen permanente bodyguard. Op naar de nulzegels! Kijk, dat is geen stem.